Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die wilde helpen na een ongeluk is vannacht zelf zwaar gewond geraakt. Het gebeurde op na 16 bij Rotterdam. Een vrouw knalde daar met haar auto tegen de vangrail en kwam op de weg tot stilstand. Een man van 26 zag het gebeuren en stopte om te helpen samen met een medepassagier. Maar dat ging helemaal mis. Een derde auto zag ze over het hoofd en raakte beide auto's en de man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. We weten niet hoe het met hem gaat. Meerdere medewerkers van Facebook hebben al lang voor de bestorming van het kapitol... gewaarschuwd dat de boel uit de hand zou lopen. Ze sloegen alarm toen ze zagen dat er meer opruiende berichten gepost werden... Ze melden dat bij de leiding van het bedrijf, maar er gebeurde niks mee, schrijven Amerikaanse media op basis van interne documenten van Facebook. Het WK-baanwielrennen is toch nog spaak gelopen voor de Italiaanse wielerploeg. Donderdag wonnen ze op de ploegachtervolging, maar vannacht zijn hun fietsen gestolen. Speciale goudkleurige modellen van 45.000 euro per stuk stonden opgeslagen in busjes. Kort na middernacht demarreerden dieven erin in die busjes vandoor. De schade honderdduizenden euro's. En als je zoals Camilla Cabello nu met Don't Go Yet een grote hit hebt, dan wordt hij natuurlijk over de hele wereld gecoverd. Zo ook door Julie uit Utrecht. Ze maakte een bachata versie van het nummer Don't Go Yet. En die kwam ook Camilla ter oren. Oh yeah. Love the bachata version of this. Ja, yeah, en Julie is enorm vereerd door de complimenten, zegt ze tegen een Amerikaans tijdschrift. Oh, this is so great. Thank you. It would be really amazing if she could make like a big, big production of it. Ja, en dat ziet uh, Camilla ook wel zitten, een nieuwe remix. That would be f sick. I might do that.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 Ja, ik moet zeggen, voor Zandvoortse begrippen in het algemeen was het een rustige week. Ja, hè? Ja, er gebeurde niet veel. Ja, harde Beetje wind. Beetje saai. Beetje saai, harde wind. Natuurlijk wel veel regen. Dus onze ramen zijn weer schoon. Dat, dat is ideaal als je hier woont. Nou, niet alle ramen. Ik zag uh, vanmorgen <laughs> bij uh, het slaapkamerraam uh, van mij dat er uh, best wel wat zand op zat eigenlijk. Ja, dus dan kwam de wind uit de verkeerde hoek waarschijnlijk. Goed, goedemiddag luisteraars, kijkers. Eh, Rob, ja, we gaan er weer tegenaan. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag.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 Ik heb weer heel veel platen meegenomen, ook uh, leuke platen. Oude, oude singles, nieuwe singles, heel veel groepen zijn weer terug. Zelfs Abba heeft weer een nieuwe hit. Nou, je gaat het vanmiddag allemaal horen. Got Gaan we also op de zaterdagmiddag. Je de Vie. Dat was de single uit de jaren 80 van Robbie Neffel. En dit is heel erg nieuw. En lekker Swedish House Mafia is hier.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 In eerste instantie ging de brandweer af op een melding van brand in een horecagelegenheid. En al snel, zeven, al snel na zevenen bleek dat het ging om een staande olievat Dat dient ter decoratie. Er zat brandbaar materiaal in en de vonken vlogen door de harde wind alle kanten op. De brandweer heeft het vuur gedoofd door zand in het olifant te scheppen.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 Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, en dan hebben we het niet alleen over het weer. Want uh, we moeten het toch even aankaarten. Het was niet zo best uh, van de week. Nee, nou, niet best. Maar vergeet niet dat we heel veel blessures hebben. En dat merken we nu ook. We zijn, we zijn Nigel Costin Mission, Nigel Berg. Rico is geschorst. Dani gebaseerd. Filip gebaseerd. Dillen gebaseerd. Koen gebaseerd. Novel gebaseerd. Dat is ik een but, had ik er ook nog bij staan. Die doet nu wel mee. Die had ik nog staan bij staan met een vraagteken. Maar die speelt met een uh, behoorlijk gevoelige kuit. Dus of die het helemaal vol gaat houden. We hebben wel uh, Paul van Noord uit de derde erbij kunnen halen. En Jeffrey Samson is terug. Dat is wel een verrassing. Oké. Okay. Jeffrey is uh, in, in de coronatijd, is hij, uh, toen wij uh, eigenlijk uh, op punt zonder kampioen te worden, is hij, uh, mochten we niet meer voetballen op een gegeven moment...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 Ja. In principe staat Jeffrey achterin. Een beetje om de rust te bewaren. Met de jonge jongens die uh, voor en naast hem staan. Maar, maar dit was een uitbraak die, uh, gewoon, die verkeerd beoordeeld werd door de, verdediger, de jonge verdedigers. Dat is jammer. Oké, okay, nou ja, voor, even, even Jan uh, voor, uh, de, voor de luisteraars. We zijn begonnen over van de week. We hadden het over de, de Bekerwedstrijd die gespeeld is tegen Olympia.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 waarvan ik denk, uh, dat kunnen we even wat uitgebreider belichten. Heel Mensen goed. die die hele brief willen lezen... die kunnen gewoon naar de gemeente Zandvoort Zandvoortbestuur. informatie. Ja. En die brief komt dinsdagavond de commissievergaderingen. Ja. Nou, nou, dan ben ik bij met uh, het introduceren van Tom van der V voor de <lacht> administratie afgeving. Ja, administratie Heel goed. Wat mij opviel in die toch uh, vierkantjes lange brief...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 parkeerterrein verder ontwikkelen, mogen jullie gebruik van maken... ...maar in ruil daarvoor willen we wel... Uh, ...recht van overpad, soort van gezamenlijk... Uh, ...dat parkeerterrein kunnen, uh, kunnen gebruiken. Uh, nou, daar hebben we ook al met veel mensen over, uh, over gesproken. en uh, dat laatste gebeurt met name veel. Er wordt veel over gesproken, ook binnen de gemeenteraad... ...is het nu uh, onderwerp van gesprek. Uh, maar er komt erg weinig naar buiten... en. Uh, de mensen die er wel wat van weten, zijn er, zijn er wat zwijfzaam over. Nu sprak ik over gisteravond uh, iemand die zei. Nou, ik vertrouw erop dat het voor 80% rond is. Daar kan ik nog geen opzegging okay. over doen. Maar uh, uh, we zijn er hard mee bezig om dat, uh, om dat wel te ontwikkelen. Nee, dat zou ik zeer toejuichen. Ja. Want ik denk dat we op, de, op drukke momenten dat terrein perfect kunnen gebruiken. Zeker. Maar hoeveel parkeerplaatsen zou dat opleveren? Oh, dat is een hele goede vraag. Dat is uh, volgens mij. Een een paar honderd. Dat voor ja. mij tot iets van 900. Maar dat pimmer me dan niet op vast, want dat, dat nee. heb ik halverwege dit jaar een keer gehoord. En nee. ik heb nogal veel cijfers over een beleid gehoord. Ja, dus het kan het bent... in dat ik wat dingen ja, Dat heb ik ook gelezen in jullie brief. Nou, 900 is natuurlijk een aanzienlijk aantal. Ja, uh, absoluut. Wat ik me dan afvraag, het lijkt zo simpel. Het zijn twee terreinen die liggen naast elkaar. Ja. Uh, daar wordt het terrein wat van de gemeente is, wordt eigenlijk niet gebruikt. Nee. Terwijl als je inderdaad op een of andere manier zou uitruilen, met toebetaling of wat dan ook.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 Dat, dat, nou, daar hebben wij nog niet over nagedacht. Uh, uh, ik, ik denk dat we zoveel mogelijk toe moeten naar een parkeerbeleid wat, uh, wat geautomatiseerd is. Uh, want ik geloof erin dat we daarmee ook het uh, voor onze gasten makkelijker maken. Ja. Uh, uh, ja. En of je daar nou qua beheerder of dat je de, vak, de vakken duidelijk wil maken. Uh, nou ja. Dat vind ik een goede suggestie. Uh, maar maar hebben we ons gedachten er niet over laten gaan? Ik weet wel dat je dan twee maanden per jaar eigenlijk alleen in het hoofd Heb je iemand nodig die uh, daar uh, de parkeerders begeleidt? Dat ze ja. fatsoenlijk parkeerden. Dat deed de zo vroeg ook altijd. Dat was ja. toch maar wel een toegevoegde waarde. Maar goed, dit ja. valt nog ja, beter. Ja, oké. Okay, nou, dat was uh, inderdaad uh, het uh, interview deel 1 in ieder geval van uh, vanmorgen met uh, Ton uh, van Veen uh, Albertjan. En uh, ja, hoe gaan we nou uh, dat, uh, dat parkeren oplossen? Blijft gewoon een uh, struikelblok, om het uh, zo even te zeggen. Ja, nee, dat is ook wel interessant deel, naar deel 2. Want dan kijken ze nog even hoe uh, het was georganiseerd... tijdens uh, de Duitse Grand Prix. Ik denk dat je geen parkeer, dat bedoel, je parkeermogelijkheden... Uh, zo ver uitbreiden voor Hotel Jeest. Ik zou fietsenrekken fietsenrekker er neer gaan zetten. Alternatieve manieren om naar, naar Zandvoort te komen. Pak de trein of kom met de fiets...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 Nee. Dan zie je die, die twee katten zie je, uh, helemaal uh, dansen, zeg maar. Een soort van dansen. Bewegen op een plaat. En dat is uh, deze plaat die daarvoor gebruikt is. Een uh, lekkere Italo-plaat uit uh, de jaren tachtig. En daarmee gaan we over naar het uh, nieuws en weer van uh, drie uur. Hier is Ryan Press in Dodge Vita. Denk maar even aan die reclame. Hij is uh, volgens mij gisteren voor het eerst uitgezonden en zal nog vaker langskomen.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 In a Dolce Vita with lights and music on I love it's made in the Dolce Vita Nobody else than you like in a Dolce Vita I came up yesterday I'm so alone in the Dolce Vita Oh baby, tell the phone This match is gone in the Dolce Vita Nobody else there.